Al heb je blauw haar, dan wil dat nog niet zeggen dat dat ik met je paar. Al heb je zwart haar, dan wil dat nog niet zeggen dat dat ik met je paard al heb je rood haar dan wil dat nog niet zeggen dat dat ik met je paard Al heb je blond haar, dan wil dat nog niet zeggen dat, dat ik met je paar, lo, lo, lo, lo. Maar heb jij geen schaamhaar, nou dan wil dat zeggen dat ik vanavond met je